Uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De Chinese beurzen zijn de week opnieuw met grote verliezen begonnen. De beurs van Shanghai staat op bijna 9% verlies, de grootste daling in jaren. De beurs van Hongkong verliest meer dan 5%. In Japan levert de beurs van Tokio bijna 4,5% in. Beleggers maken zich zorgen over de vertraging in de groei van de Chinese economie. Bondskanselier Merkel praat vandaag met president Hollande over de vluchtelingencrisis in Europa. Duitsland en Frankrijk willen een gezamenlijke Europese aanpak voor het verdelen van migranten over Europa. In Duitsland zijn de laatste tijd veel spanningen vanwege het recordaantal vluchtelingen dat het land inkomt. Bij een nieuwe asielzoekersopvang bij in Heidenau bij Dresden zijn voor de derde avond op rij rellen uitgebroken.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 Veel ouders vragen zich af of ze financieel extra moeten bijspringen nu de basisbeurs in het hoger onderwijs verdwijnt. zegt het Nibud dat daar veel vragen over krijgt van ouders van studerende kinderen. Onder meer de vraag of de student thuis blijft wonen of op kamers gaat wordt belangrijker. Het Nibud raadt ouders en studenten aan om samen een begroting te maken om te kijken of de ouders extra geld moeten geven.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 Er staan files op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Stroe en Hoevelaken, 5 kilometer. Daar A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Muiden, 9. A4 daarna richting Amsterdam voor Kropend Baddoeverdorp, 5. A6 Lelystad richting Muiden voor Kropend Muidenberg, 7 kilometer. A8 richting Amsterdam voor Saandam 3. A9 ook maar richting Amstelveen voor Baddoeverdorp, 5 kilometer. Op de A12 daarna richting Utrecht voor Nieuwegein... twee kilometer op de Parallelbaan daan ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam... voor Hardingsveld-Triesendam 10 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam... voor Knopen de Bress-Plein vier. Op de A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland... voor Spaanse polder zes kilometer. Daar liggen voorwerpen op de weg...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 Het is wel mooi hè, om te zien, Albert-Jan, meteen die grote grijze op je gezicht. Heerlijk begin van uw aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Jodde Eros, Ramazzotti en Terra Promessa. Nou, het is uh, even na twee uur. Goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. Ja, en precies zoals het hoort, hè, ja. stralend weer buiten. Het, het zonnetje schijnt weer. En wij weer lekker binnen. Precies. Helemaal goed.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 Sint.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 de studio van CFM deden we lekker mee met deze El Pordon, hoor je? CFM maakt zijn naambaar van de zon schijnt. Dus pak je radio, het Krant en zet hem op 106.9. 06.9. CFM 24 uur per dag. Hete zomer. Het is lekker zonnig in enzovoort. En of het zo blijft, dat hoor je zo dadelijk om half drie. Het weerbericht met weerman Lex van der Hoorn. Maar eerst gaan we even omhoog kijken en misschien weten we het dan ook.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 Sell out in the stores. You tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels drop, pop, who knows people, don't get down to the tool clock. The same old temp, mate. You know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on the blimp. Guarantee me yourself, pull a double luck. You don't believe all in Harlem World? double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Cause they didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem with the Goldie sound, can't no PD.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 For you to shine here Deal with many women But treat down fair And I'm bigger than the city lights Down in Times Square Yeah, yeah, yeah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 Throw your roadies in the sky Wave side to side And keep your hands high While I give your girl an eye play Player please Lyric lead You can see B-I-G-B flossing Jig on the cover of Fortune Five double O's Get my phone number your man I got the know, I got the dough Cut the flow down black Platinum Plus Like Fizzak Dangerous On Trissak Leave your ass Fizzak een heel flauw geintje gaan maken, Overton. Ik doe het ook gewoon. Als eerste de plaat die we speciaal voor een collega van ons draaiden. We de Notorious B.I.G. en Mo Money, Mo Problems. En erachteraan deze van Layback en de Sunshine Reggae. Jawel, ze dus duidelijk het CNV weerbericht. Maar eerst gaan we het nog even hebben over een open dag... die inmiddels aan de gang is hier in Zandvoort. Ja, ik gaf het al aan in de opening van ons programma. Vandaag begint namelijk het nieuwe scoutingseizoen. En de Zandvoortse scoutinggroep De Buffalo's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 je hem wij even lekker mee uh, met deze zin van Omi. Dat was de cheerleader. Ja, het is uh, tijd om uh, richting het strand te gaan. Weet Toch, je? Lex? Nee, Rob. Zit je op strand? Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Rob. Ja, ja ben je op strand aanwezig? Ja. Ja, dat, ja. Dachten, we al, dat dachten we al, Dat dachten we al. was te mooi. Ja, dat laat je niet voorbij gaan. Nee, nee, nee. Maar we hebben toch Marcel hoor, Rob. Want boven het Noordzeekende hangt nogal wat sluierwolging. En bij ons is het zonnig. Maar als het 10 kilometer had geschild, dan hadden wij onder de sluierwolging gezeten. Dus we hebben gewoon marsel vandaag. Gaat helemaal goed. En de temperatuur die loopt op tot 27 graden vanmiddag. Ja, want ik had een beetje, een beetje problemen met de kleding uitzoeken vanmorgen. Echt waar.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 in sommige gevallen kan het niet kort genoeg zijn, toch? Nee, precies. Er staat een matige zuidoostenwind En het is best wel aangenaam, hoor, zo'n windje af en toe. Want als je uit de wind zit, is het echt douche uit. Die zon is nog behoorlijk sterk. Dus dat gaat allemaal goed vanavond. Daar blijft het ook droog en helder. Dus we krijgen een mooie barbecue-avond.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 Lagen, want er staat een, een krachtige oostenwind en die is nogal vlagerig. Ik hmm. krijg op het strand ook dat de parasolletjes de lucht in gaan en de, de windschermpjes die kant op gaan, zie jij niet wil. Dus dat wordt een beetje, een beetje, een beetje, ja, een beetje winderig op het strand. Ja, dat begrijp ik, maar het is wel lekker een warm windje wat je dan over je heen krijgt, toch?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 Ja, ja, dat ja. is toch zo? Ja. ja, ik heb met je te doen. <laughs> ik niet. <laughs> ja, ja. Dus, maar we houden het dus het weekend houden We het warm, houden we het warm zomer weer. En uh, na, na het weekend, dan uh, zacht het in elkaar. Dan hebben we enkele dagen minder warm. En een wisselvallig weer. En het ziet er naar uit dat het eind van de week... dat dan de temperatuur weer omhoog gaat. Maar of het echt zonnig wordt, dat moeten we even aan wachten. En dat kan je dan bekijken op uh, www.meteopagina.nl Je kan het ook volgen op Twitter en Facebook onder uh, Meteo Zandvoort. En natuurlijk op Tech uh, Zandvoort ook. Ja, en dan vergeet je weer, hè, die uh, geweldige CFM-app. Ja, maar dat is jouw pakje aan, man. Ja, <lacht> dan kan je ook kijken op uh, Meteo Zandvoort. En dan uh, leest je het weerbericht van uh, Lex van de Soms zelfs uh, twee keer per dag, inmiddels. Ik zie wel dat je het beter kan vertellen dan ik. Ja, he, ja. helemaal goed. Je blijft up-to-date met de CVM map en met Lex van Oren natuurlijk. Dankjewel Lex en heel veel plezier op het strand nog vraag. Geniet ervan. Dankjewel, tot volgende week. En tot volgende, tot volgende week. week, Spreek we weer. Hoi. Hoi. Dat was het weer.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 van Lex van Horen, het CFM-weerbericht voor de komende dagen. En wil je dat lijsten, kan het onder meer op www.meteopagina.nl op de CFM-app, op TechCV, Twitter en Facebook Meteo Zandvoort. Daarachteraan draaien we deze van Paul Abdul en Straight Up. Nou, heel veel lekkere muziek nog onderweg, maar niet alleen dat. Zodat dadelijk in de tweede uur gaan we onder meer ook contact opnemen met Ben Zonneveld, want hij is bij Ezeel 2015. 25 jaar, CFM.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 Lekker. Slaap lekker, is wat ik zei tegen haar. Slaap lekker dingen wat jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Is wat ik zei tegen haar. Slaap. Dus.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 Let's be Ja, Jolande, dat was hem dan. He. De CEO van Kovac, joh, de dinging bij CFM. Daarvoor trouwens Digidex en slaap lekker ding. Nou, we hebben het vandaag al een paar keer verteld. Volgend weekend, hele weekend live op het strand bij Talassa. Zijn we inderdaad te gast, luisteraars. Zowel op de zaterdag als op de zondag te gast. Bij Talassa, bij Huig Molenaar. En... Waarom zitten we daar? Nou, we gaan paal zitten gewoon. Gaan, ga jij paal zitten? Nou, nee, nee. Ho, ho, ho.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 Er zijn inmiddels uh, wat uh, misverstanden over de paal zitten trouwens. is dus wat anders dan voor paal zitten? Dat is weer wat anders. Dat is weer. Dat doen wij. Nou, je moet er gewoon, uh, Ja, precies. Je moet er gewoon op gaan zitten en meld je aan dus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 Yeah, but